Dit is Goedemorgen Zandvoort op Zierdam. Goedemorgen Zandvoort! En uh, we zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. Hier uh, op de zaterdagochtend op uh, 11 december. Voor het uh, tweede deel. Wat, uh, wat gaan we doen in het tweede deel? We gaan uh, zometeen eerst eens praten met uh, Daan Lefferts en uh, Wim Paap. Over uh, Sociaal Zandvoort en een aantal activiteiten die, uh, die zij ondernomen hebben of gaan ondernemen. Daarna gaan we praten over de sprookjeswandeling. We zullen daar uh, alles uh, van horen van uh, Hanke Miesenbeek. En we sluiten de ochtend af met uh, Jori van der Bogarde over portiekportiers. Maar eerst even een beetje muziek. Angel Eyes van Wet Wet Wet. Wet, wet was dit met Angel Eyes? Angel Eyes. Ja. Lekker stukje muziek. Uh, nog steeds in Hotel Hoogland op de zaterdagmorgen. Welkom terug. Aangeschoven door En uh, een hele andere meneer Keur zitten. Meneer Paap zitten. Wat is aan de hand met meneer Keur? Nou, meneer Keur, goedemorgen. Die dacht, uh, goedemorgen allemaal. Ook de luisteraars. Nou, uh, Henk Keur die dacht uh, woensdag te kunnen schaatsen op Parks. Maar hij gleed gigantisch onderuit, waardoor hij nu uh, verschrikkelijk last heeft van zijn heup. Uh, hij heeft een uh, klein scheurtje in een uh, spier heeft hij opgelopen. Dus hij moet een paar dagen even rustig gaan doen. Je zou wel zeggen: op die leeftijd moet je dat niet meer doen. Nee, nee, nee. Maar hij kan ook niet schaatsen. Dat, dat hoor <lacht> als je niet als maar. Als iets niet kan, moet je helemaal niet doen. Nee, nee, daarom. Ja, ik, wil hem, ik wil hem even beterschap inzetten. Ja, in ieder geval wel ja, bij. Nou Henk, vanaf deze plaats ook uh, van ons beterschap en voorzichtig met ijs. En je kan natuurlijk altijd komen oefenen op de kunstijsbaan ja. in het dorp. Met die krabbetjes moet hij aandaan, want anders valt hij weer. Ja, maar je mag op, uh, op de ijsbaan in het dorp. Je geen stoel gebruiken om te leunen. Dus hij moet uh, eigenlijk wel een beetje ervaren. Goed, Sociaal Zandvoort gaat een afdeling jeugd. In het leven roepen. Daan. Ja, de, uh, afdeling jeugd in, uh, in Zandvoort. In Zandvoort uh, ja, we zijn nog met z'n tweeën. En met z'n tweeën is Roye. Roye Roy van Buringen en, uh, en ik zelf. En uh, ja, we, we willen meer uh, jeugd hebben. En meer leden, ook gezellig. Is het zo in Zandvoort en ook in Sociaal Zandvoort dat er weinig. Interesse is van de jeugd voor politiek? Dat denk ik wel. Maar we willen, we willen het gewoon proberen. Jullie, jullie als, als jeugdafdeling ja. gewoon ervoor zorgen voor het, dat, voor de, dat, ja. dat er meer enthousiasme komt onder de, onder de jeugd. Ga ik even naar Willem. Want ik schuif de vraag even door. Ja, ja nou, we proberen gewoon de jeugd toch een beetje bij de politiek te betrekken. Uh, is er interesse van de jeugd in politiek? Uh, nou, ik denk het wel. Uh, er zijn al uh, vier jeugdigen die zich uh, willen aansluiten. Hmm. Uh, Daan heeft er twee en uh, Henk kennen er ook een paar uh, die willen zich aansluiten. Uh, als het wat uh, beter weer gaat worden, dus het voorjaar, uh, willen we een actie gaan houden om de jeugd, uh, nog meer jeugd naar binnen te krijgen. Dat we toch een groepje van een man of twintig uh, binnen kunnen krijgen. Jeugdleden? Daar gaan we echt, ja, jeugdleden. Ja, ja. En dan gaan we van, uh, van de leeftijd van eerste instantie van 15 tot uh, 22, 23 jaar zeg maar. Ja. En uh, als dat een beetje uh, op poten staat, dan is het de jeugd die straks gaat beslissen van uh, leeftijdsgroepen. Mm -hmm. We hebben misschien zeggen hun, nou, wij willen van 14 jaar. Nou, dan wordt het nog 14 jaar. Dus de stem en... is straks voor de jeugd wat ze daarmee willen verder. En de jeugd gaat ook uh, invloed krijgen op het, uh, uh, het, het gedrag van Sociaal Zandvoort? Het politieke gedrag? Ja. Dus er wordt gediscussieerd over jeugdstukken en dat gaat ja. naar jullie toe en ja, jij dat gaat ja. dat verdedigen. Ja, in, uh, ja klopt. Ja. Okay. Dat is wel de bedoeling, op die manier. Dus echt dat de jeugd een stem krijgt binnen de politiek van Sociaal Zandvoort. De jeugd Sociaal Zandvoort. Dat wij naar buiten dan. Ja, naar buiten. Ja. Wat onderneem je uh, op het ogenblik met, uh, met Roy om, om enthousiasme te krijgen? Je praat met mensen, wat, praat, wat doe je nog meer? Je praat met mensen, je gaat naar, uh, naar, uh, naar uh, evenementen toe en dan uh, probeer je de jeugd ook... Uh, uh, Hm? Een beetje pushen om, om het uh, leukste te doen voor, de, voor, de, voor Zandvoort. En, uh, die, uh, die, die gesprekken die je doet, hè, dat, ja. uh, dat gebeurt in bekende plaatsen in Zandvoort en bij evenementen. Ja. Wat is dan de respons? Leuk dat we, dat we uh, uh, partijen hebben die voor de jongeren zijn. En ik uh, krijg je hele leuke reacties over. Ja... ja uh, ja, ja. ja, ja nee, dat, klopt, dat, klopt. Nee, dat klopt, ook van ouders uh, hoor je uh, goede reacties van uh, leuk dat jullie dit uh, willen gaan doen en uh, ook de jongeren zeggen dat, maar ja, zeggen en uh, aanschuiven, dat zijn twee verschillende dingen. Je moet ze even over die streep proberen te krijgen. Ja. Het is, uh, hoe, ja, hoe kom je over die streep? Als, als ik onderwerpen zie, zoals verhoging van de OZB-belasting, uh, parkeren en al dat soort dingen... Dan krijg je nauwelijks nee, jongeren nee, volwassen. Nee, nee, nee, nee, maar dat is de bedoeling ook niet. Het is de bedoeling dat jongeren zelf met ideeën komen wat zij eigenlijk missen in Zonvoort. Ja, wat reik je ze aan dan? Als, als, uh, aan nou, onderwerpen? Ja. Of? Uh, gewoon een, een, een discussie opstarten... ...van wat is er nou voor jongeren in Zandvoort? Ja. En uit die discussie krijg je natuurlijk punten die je mee kan nemen... ...naar een commissievergadering of hè, je kan het als agendapunt op een commissie laten zitten... dan ...om daar als raad te kunnen gaan discussiëren daarmee van een bepaald onderwerp. Ja. Nou, je krijgt ook wat omstreden onderwerpen misschien, zoals ja. drugsbeleid, ja. alcoholbeleid. Ja, ja, ja, ja dat soort dingen, ja. Is, ja. is dat niet iets wat je aanspreekt? Ja, ook, ja. ja. Je moet het, als een breed vlak moet je dat zien. Alles wat met jongeren te maken heeft, willen we aan, uh, ja, dan willen we het discussie stellen met jongeren. Dat ga je ook in Sociaal Zandvoort, het programma terugvinden. Ja. En wat, ja. wat missen jongeren in Zandvoort? Of waar zouden jongeren graag over mee willen praten? Ze willen, uh, we hebben nu die, die, die jeugd, jeugdhonk bij uh, ja. bij uh, in Haltstraat. Uh, ja, dat, dat, dat merk je nu aan de jongeren. Dat ze het leuk vinden om te doen. Om daarheen te gaan. En ze, ja, gewoon, ze missen gewoon iets in Zandvoort. Waar je waar terecht kan. kan. Nou, zie, ik zie heel veel jongeren nog lopen. Buiten lopen. Op straat. En die weten niet wat ze moeten doen. Ze maken groepjes voor hem. En uh, misschien willen we erbij, daarmee bereiken. Dat we, dat we iets, iets voor de jongeren gaan doen. Je ziet. Uh, en dat was... Ook toevallig gisteravond zie je inderdaad de 10, 12 jeugdigen bij elkaar uh, uh, ja. hokken. En uh, praat je met die lui als je daar voorbij komt? Ga je naar ze Ja, naar ze bij, bij, sommige, bij sommige lui. Zo, er zit altijd wel een bekende bij. Ja, he? altijd een <laughs> bekende bij. Ja, ja, ja. Jullie herkennen mij ook als uh, bekende zandvoort en niet thuis bekend, maar... Maar er worden, nou, ik ga wel een praatje met ze maken, gewoon gezellig. Jongens, wat vinden jullie in Zandvoort? Ja, hij komt nog in de kroeg, hè? Ja. <laughs> ja, jij toch ook? Hé, die meer? <laughs> <tog> ja. ja. hey, nee, maar je, je, probeert, je probeert wel de jongen te gaan pushen om, om uh, vragen te stellen. Wat, wat vinden jullie, wat missen jullie in Zandvoort? En wat, wat, wat willen jullie? Jullie willen, willen jullie een, uh, uh, iets hebben in, in Zandvoort mm -hmm. dat. dat dat jullie aanspreekt of uh, kom maar met ideeën en stuur, ja. stuur het op. En die, en die krijg je dan ook? En die krijg je dan ook. Is er ook als iemand die zegt van nou ik wil er helemaal niks mee te maken hebben? Zelden. Zelden? Zelden. Je ziet, ja. je, je, je, je, je, je, je ziet sommigen wel nadenken en ze komen wel naar je toe. Maar... Als dat zo zou zijn, dan is het natuurlijk een hele bloeiende jeugdige sociaal clan straks. Ja, is bedoeling. dat verwacht je ook? Uh, ja. Okay. ja. Ja. Ja, ik hoop uh, volgend jaar om deze tijd te kunnen zeggen dat we man of 20, 30 hebben. Nou, ik ben, uh, ik ben zeer benieuwd. Hoop ik, zeker ja, bij. Nou ja. dat, uh, dat is een heel mooie streef. Uh, dat... En... en... Verdelen jullie qua activiteit ook, zoals in jongerenwerk vaak gebeurt, de mensen zo onder de 16 en boven? Hè? Dat zijn zo'n beetje de groepen. Eh. Oh, nou, ik denk dat je of dat maakt gewoon. maakt uh, in je activiteiten nee. niks uit. Nee, ik denk eerst is het, als je, is het straks aan de jongeren om uh, daar een besluit in te nemen. Hoe gaan we dat uh, verder uh, handjes en voetjes geven? Ja. Ja. en uh, wij proberen ons daar zo min mogelijk mee te bemoeien ja. Probeer... maar het moet wel serieus zijn he? ja, ja, het is ja, ja. niet natuurlijk, natuurlijk dat het een binder gaat worden want daar gaan we ons wel ermee bemoeien ja, ja. maar zo het moet serieus blijven dan is het aan de jongeren om zelf de invulling te geven van... betekent dat dat je binnen Sociaal Zandvoort ook een jongere afdeling echt formeel uh, ja. gaat oprichten ja. of als er genoeg mensen ja. voor zijn ja, dat is wel de bedoeling ja. met uh, eigen inbreng ja. in het programma ja. beleid ja. Uh, van ja. Okay. En zeggenschap in het en bestuur. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, het is om de om... bedoeling uh, dat ze een eigen bestuur gaan vormen straks. Ja, ja. Ja, ja, en maar, dan en... zelf ook maar goed, agenda's dus... maken en dergelijke. Ik en het dergelijke. Zeggen, dat is één ding. En dan krijg je het fractieoverleg. Ja. Dus het politiek bedrijven. Ja. In hoeverre gaan ze daar uh, dan uh, invloed op uitoefenen? Daar kunnen ze invloed op uitoefenen dan. Ja. Hoe? Hoe? Om uh, bij fractieoverleg uh, een paar jeugdigen uit te nodigen om steeds bij te wezen. Echt deel te ja, nemen? Ja, deel te nemen, de fractie de fractie ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want anders hoor je nog niks natuurlijk. Hè. Dan hoor je het alleen aan de zijlijn. Nee, moet nee die, ja, maar er moet ook wat gebeuren. moet dus ook wat gebeuren. Als, als ja. de jeugdafdeling vindt ja. dat, dan zal ja, de fractie daarom. dat over moeten nemen. Toch? Ja, ja, daarom. Okay. En daarom is het ook de bedoeling dat er elke bij elk om de twee weken een fractieoverleg ja. dat er elke keer twee van de jeugdigen, steeds wisselend even, dat iedereen wel aan de beurt komt, ja. uh, uitgenodigd worden. Nou, we zijn zeer benieuwd hoe dit uh, uh, zich gaat ontwikkelen. Ja, Ik denk dat we over een halfjaartje nog eens een keer Daan en Roy moeten uitnodigen, want dan mag jij niet meer komen. Want dan nee, nee Roy uh, zelf ja, maar doen. Roy die ja. zit in Maastricht nu, of richting Maastricht. Ja, oké, okay, nou, dat, dat, dat is hem van harte gegund, dat weekendvrij. Ja. Uh, we ja. houden de uh, vinger aan de pols zoals het is. En, wij houden jullie op de hoogte in ieder uh, geval. Ja. En dan we zien jullie, uh, zeker jou Daan, over een halfjaartje weer terug, oké? Okay? Ja, is goed, kom goed. Ja. Maar, maar we, hebben, we hebben nog een klein stukje sociaal zand. voor. Oh. Er waren wat vragen, hebben jullie gesteld. Ja. De, de laatste tijd aan het ja. college. Ja. Uh, en dat ging onder andere over uh, afvalverwerking. Ja klopt ja. Kun je, je kunt er iets over vertellen wat jullie wilden weten? Ja nou we, we wilden weten van. Uh, uh, kijk um, een paar jaar geleden is er een uitbesteding geweest. Ja. Uh, wij wilden weten van. Wat is de opbrengst Ho Hoe goedkoop is het geworden eigenlijk. Hè? Ja. Niet hoe duur is het geworden. Nee hoe goedkoop is het eigenlijk geworden. Ja. En. Als het nou zo goedkoop geworden is, waarom ziet de burger daar dan niks meer van terug? Hè? Ja, Want het hoort gewoon. Hè? Ja. Het moet je weer terug te geven aan de burger. Nou, in Zandvoort uh, is het minimaal. Uh, dus. Uh... Ja, het ziet er in zo'n vertiende geval. Uh, Echte grote winsten hebben ze hier niet bereikt tot nu toe. Nee, nee. En misschien met de volgende aanbesteding wel. Dat valt moeten blijken. Nee, er valt niks teruggegeven. Dat, blijken, nee, dat, dat, valt niks, uh, dat terug was te de En wat voor winst, die, die, die, die paar honderd euro zeg maar, die is dan gebruikt voor ondergrondse vuilcontainers en dergelijke uh, mee te financieren. Oké. Okay. Er is uh, nog een kort vraagje. Bent, mag het nog je even? Ga je gang? Ja. <laughs> maar uh, een kort vraagje over het grof huisvuil. Er gaan ja. allerlei verhalen aan aanleiding. Van de begrotingsraadvergadering. Ja. Uh, Hebben jullie al een beetje een idee welke kant dat uitgaat? Er was uh, sprake van dat gaan we anders doen. Nou, nou we gaan het, het gaat in ieder geval anders worden, grof huisvuil. Uh, hoe anders, uh, dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Van uh, gaan we uh, belrondes maken. Uh, dat je moet bellen van uh, nou, uh, ik heb grof huisvuil. Uh -huh. uh, misschien is het dan wel de bedoeling dat je even wat uitlegt van uh, ja, wat, wat zit u dan buiten? He? Want nu zie je vaak gewoon verfblikken, uh, tin, uh, gewoon chemicaliën bij grofhuisval staan. Ja, maar dat dat, dat, dat mag al, helemaal dat niet, moet, he? Dat moet al bekend zijn, want er is een chemisch karretje. Dat ja, rijdt, ja, ja, ja, ja, maar toch, maar toch doen we het Nou, je dat. ziet vaak uh, als de ronde geweest is bouw, uh, ja, bouwafval, uh, bouwafval uh, die uh, niet meegenomen wordt. En het vervelende is dat de gemeente daarna. En die moet er achteraan rijden, dus dat zijn dubbele kosten dan uiteindelijk, hè? Hmm. Want je, je besteedt uh, het grofhuisval uit, hè? Ja. Aan Cita, geloof ik, of iets degels zei aan Cita. En daarna moet de gemeente nog eens een keer langs rijden om ja, dat, uh, te controleren van daar staat nog wat. Dus dat dan is, moeten we het nog maar eens? Dat mee is een goede voorlichting. Ja. Denk ik. Okay. Ja, ja, tuurlijk. Maar, maar ik denk dat er ook wel goede voorlichting is. Alleen, ja, sommige ja, maar het mensen... staat luid en duidelijk op ja, de afvalwijzer nou, dat waren een beetje de vragen. Maar het voornaamste was eigenlijk de, de jeugdafdeling ja. waar we over ja. wilden praten. Ja, jongs als je zeker uitnodigen om over een half om eens te vertellen hoe dat nou gegaan is. Of dat gelukt is. Dat ja. uh, zou iets geweldigs zijn als ja. dat van de grond. oké. Okay. Dan, dan wil ik uh, iedereen kosten. nog even prettige feestdagen ze goed uiteinden. Ja, ja. Oké. Okay. Dankjewel. Dus, oké, okay, graag gedaan. Dankjewel. Tot kost. de volgende keer. Okay. So the fire So Geschoven is uh, niet. Ankie Miezenbeek, maar Martinius. Ankie Missiebijk ja. is jou eigenlijk komen. Maar wat die is hij aan het doen, is aan het inzingen. Die is aan het zingen. Nou ja, inzingen er wordt straks opgetreden op het uh, kerstmarktje in Nieuw-Noord. Okay. Door de beetjepopzingers. Ja, we hadden het er net al even over: iedereen is van alles aan het doen vandaag. Precies. En wat ga jij allemaal doen vandaag? Oh man, ik was om acht uur al onderweg, <laughs> want ik moest uh, naar de ven. Ik heb bij de IJsbaan gekeken. Straks moet ik naar de receptie van oud uh, Genootschap Oud Zandvoort. Ja. Namens het Rode Kruis. Daar ben ik natuurlijk ook nog. Ik uh... je, ben je heel erg actief. <laughs> Ja, boodschappen. Ja, en ik werk gewoon door de week ook nog. Dus, oh ja, er moet ook nog een klein <laughs> Je werkt ook nog een beetje. Ja, af en toe werk ik ook. Um, we gaan straks over de, de 18e praten. Ja. Maar ik wil het even, oh, toch een beetje nog naar die ijsbaan. Want er is van de week een, een bijeenkomst geweest in het Rode Kruisgebouw. Klopt, en dat woensdag. hebben we al een keer besproken. Uh, er kan natuurlijk van alles gebeuren, we hopen natuurlijk niks. Maar jij hebt de vrijwilligers uitgelegd uh, wat ze kunnen doen als er wat gebeurt. Doen. En vooral ook wat ze niet moeten doen. Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe was dat? <laughs> ja, ja, leuk. Ik, ik was echt enthousiast van die grote groep vrijwilligers. Dat was ontzettend leuk. Ja. Uh, die daar toch uh, in een vrije tijd gaan staan. Vier uur kassa draaien of schaatsen vuren. En, ik, en, dat, ik en dagelijks. is drie weken lang. Hè? Ja, het is, weken lang, ja, ja. Het, is, het is echt te gek. Ja. Uh, en, en als bijbaantje heb ik natuurlijk ook nog dat ik EHBO-instructeur ben bij Rode Kruis. Dus indien, ja, je doet ook uh, iets met verkeer, geloof ik. Hè? Ja, maar dat was nu niet. Nu. Was ik voor de week ruis en uit die hoofd heb ik verteld van wat je moet doen als iemand hard met zijn hoofd op gaat. ijs ja, is gevallen. Ja, het, kan. het kan. Ja, we hopen het niet, maar het kan natuurlijk. Mm -hmm. Uh, hoe een EBO-trommel werkt wat erin zit. Er is ook een AED aanwezig, dus hoe die werkt. Wanneer je mensen moet gaan inpakken en laten liggen en 1-2 moet bellen. Ja, dat heb ik even kort verteld. Waren de, waren de mensen daarvan geschrokken? Van zo'n verhaal? Of? Mm, nou, ik, kan, ik kan dat, me voorstellen, dat je, je komt meeviel. als uh, enthousiaste vrijwilliger. <laughs> ja. En dan krijg je ineens te horen dat er van alles engs kan gaan gebeuren. Ja, maar je kan er maar beter maar rekening toch? mee houden dan dat je ah, ja, dat daarmee gecon uh, geconfronteerd wordt hoor. Nee, ik had niet het idee dat mensen schrokken. Oké, okay, nou, dus er staat een. Uh, ploeg vrijwilligers klaar die dat allemaal gaat managen. En dat is uh, nu al, eigenlijk morgen begint dat. Maar er staat natuurlijk nog veel meer te gebeuren in uh, in en Zandvoort. En een groot deel uh, komt neer op de Stichting Vier Dagen. heb ik gelezen in het persbericht. Een groot deel? Nou. Bijna alles. Zaterdag de 18e. Dat is, uh, dat is ons uh, ding. Goed. Um, de Sprookjeswinterwandeling? Ja. Nou, de Sprookjeswandeling wat, heet die bij ons. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want ik heb het persbericht gelezen. Uh, het bestrijkt ongeveer de hele dag. Ja, dat klopt. De, de echte wandeling met uh, de sprookjesfiguren is van vijf tot acht s'avonds, mm -hmm. als het donker is, want dat is het leukst met ja. lichtjes. Maar om de middag al een beetje op te leuken hebben we een, een kerstmarktje en uh, hebben we al de levende kerstal met dank aan uh, Sunparks en als uh, aan Daan als uh, als, uh, als opperherder geiten, Geitenhoeder. Geitenhoeder met zijn schaapjes en uh, uh, dat, dat <laughs> was vorig jaar zo'n succes kinderen ja, dat was heel kinderen gingen helemaal niet meer achter een witje aan of iets ze wilden alleen maar de geitjes aaien Achterdaan. en nou ja nee Daan heel toezicht hè. Die, uh, die, die kijkt of het allemaal goed gaat dus de oppergeitenbrand <laughs> En uh, we vonden het eigenlijk zo zonde dat dat maar, maar zo'n twee uurtjes daar was. Ja. Um, en dat kan natuurlijk prima ook al met het winkelend publiek, uh, die, die uh, kerststal. Dat hoeft niet in het donker speciaal. Vanaf hoe laat is dat? Dus die wordt al vanaf 12 uur daar opgebouwd. Okay. Met, de, met het markje. Met het markje. En Jozef en Maria en de Engeltjes en de Herders. Die zijn er al gewoon veel eerder. En dat is gewoon leuk. Dat staat voor de kerk, voor de protestante kerk. Nou, mm -hmm. het is een plaatje. Wat, wat kunnen we op dat marktje verwachten? Nou, op dat marktje, daar staat bijvoorbeeld Willemsen, die gaat uh, chocola verkopen, maar ook verder veel mensen die kerstspullen verkopen. Het is echt kerst. Geen potten en pannen, geen telefoonhoesjes, uh, kerst. Ik wilde net nog lakens gaan kopen, maar gaat nee, dus dat, niet dat gaat niet lukken. CD's. dat gaat niet lukken. Wel klein hoor. Ik stel je niet te veel voor, het zijn maximaal tien kramen. Ja, dus het, het is echt uh, klein. De kerstmarkt in inderdaad is dus ook met één kraam begonnen. Ja, waarom? ja, maar geen uh, suwarma broodjes, nee nee, nee. Dat echt, echt kerstdingetjes, kerstspullen, kerstdingetjes, kerstchocolaatjes, ja, en allemaal op het kerkplein. Hoeveel kramen verwacht je ongeveer? Uh, maximaal tien. Maximaal tien. Ja. Nou, ja, Het zet al heel wat, uh, wat, uh, wat neer. Het wordt ook steeds leuker natuurlijk. Hè? Ja, en daarbij hebben we natuurlijk onze eigen huisjes. We hebben vier huisjes vorig jaar van, uh, ja. van Ries gekregen. En daar uh, worden sprookjes bij uitgebeeld. Dus er is een huisje van Hans en Grietje. Uh, er wordt een marktkraam gemaakt waar Sneeuwwitje is met haar dwergen. Waar mensen een of kinderen een betoverde appel kunnen krijgen. Uh, ja, maar dat is dan allemaal vanaf vijf uur. Hè? Ja, en de, de, de, even terug dan de, uh, het programma voor de... De markt en de levende kessel is, is om 12, vanaf 12 uur. Dus iedereen kan er al een beetje van gaan genieten en, uh, en misschien wat kopen. En dan ga je om 4 uur beginnen met de, de, de sprookjeswandeling. 5 uur. 5 uur beginnen met de sprookjes. Vijf uur. 45 uur. De sprookjesfiguren lopen ja, rond. Ja, minimaal. Ik heb minimaal. gisteren, gisteren uh, nog via het lyceum van mijn dochters. Die, er <laughs> wordt de sprookjeswandeling als maatschappelijke stage geteld. Dus ik heb oh. ineens nog tien studenten erbij. <laughs> Dan mag je al een uurtje in de beginnen. Ja, ach joh, een herder en een engel erbij. En een, uh, nog wat veeën En. Maar goed, um, er lopen dus een hele figuren Die lopen allemaal uh, rond. Figuren rond. En ja. dat is tot. Tot 8 uur. Tot, ach nee, tot kwart voor acht. Want moet er moet gezongen worden. Dan moet er gezongen worden. Om 8 uur is, is het klaar. Ja. Wat, we, wat we hebben buiten ja. is de sprookjesfiguren en er zijn optredens in het muziekpaviljoen. Mm -hmm. Er gaan allerlei groepen en mensen gaan daar zingen. Echt erg leuk. En ondertussen in de kerk hebben we een heel programma met Mike Kappel samengesteld. Daar zal twee keer de musical worden opgevoerd. En daar is twee keer poppenkast van het poppentheater van Recreada. Is dat een Zandvoort koor wat daar zingt? In de kerk? Ja? ja, dat is Kinderen van de Kust. Dat Kinderen is een, dat is een kinderkoor uit Zandvoort. Ah, okay. En die hebben een musical ingestudeerd. En die doen daar twee keer de musical uh, uh, optreden. Um, om dat allemaal te weten te komen, ja. gaat er een boekje in de verkopen? Ja. Uh, een boekje waarin alles alle staat. Wat, wat, wat kan ik me daarbij voorstellen? Je koopt een boekje en dat kost... Dat boekje kost 3 euro en in dat boekje staat het programma. Dus dan weet je precies hoe laat je waar moet zijn. Uh, daar staan een aantal plaatjes in van sprookjesfiguren waar je een handtekening van kan halen. Maar het allerleukste uit dat boekje is dat er bonnen in zitten. En met zo'n bon kan je bijvoorbeeld gratis chocomel bij XL halen. Mm -hmm. Of een gratis sprookjesoliebol bij Harry. Of een appel in de chocolade dopen bij Sneeuwwitje. En dit jaar is het erg leuk dat er ook ondernemers kortingsbonnen in hebben gedaan. Bijvoorbeeld voor in de kerstvakantie. Uh, zeer goedkoop zwemmen okay. bij Sunparks. Of heel goedkoop naar de film bij het Circus Theater. En dat is echt alles, alles voor de kinderen. Dus zo'n boekje levert echt geld op. Zo'n boekje van 3 euro levert een hoop kortingsbonnen op. Waar je uh, de, zeg maar de hele kerstvakantie van kan genieten. Je Precies. kan alles gaan doen. ja. Dat zijn kinderactiviteiten, ja, de kortingen. Ja, allemaal. ja, ja, ja. Maar Weet beetje, je, de hele sprookjeswandeling is ja, echt voor pek. kinderen. Ja. <laughs> het, het is echt voor kinderen vanaf een jaar of twee tot een jaar of tien, tien twaalf maximaal. Vijftienjarige, uh, zestienjarige. Ik heb net het verhaal van de jongeren gehoord van uh, Sociaal Zandvoort. Ja. ja, dat is nou net even te oud even voor ons. Ja, wij zitten echt de leeftijdscategorie eronder. Ah, ja, ja. Je, hebt, uh, je, hebt, ja, je doet het al jaren en je hebt het zelf vorig jaar ook weer uh, gecheckt. Want je loopt rond om te kijken wat er aan de hand is. En uh, het was natuurlijk een succes dat al die kinderen maar rond bleven hangen. Daar ja, zijn. het was enig. En wat ook zo leuk was dat heel veel kinderen verkleed waren. Ja. Er liepen zoveel sprookjesprinsessen. Uh, sprookjescentrum. <laughs> ja. De bezoekers, ja. bezoekers ja. moeten zich ook verkleden. Nou, Eigenlijk. dat, dat nou, is komt... wel ons verzoek. Van ja. kom allemaal verkleed. Ah, okay. En het is leuk als vaders en moeders dat ook doen. Ja. Ja. Dat is echt een sprookjeswandeling. Uh, er is ook nog een beetje een, een sport bedacht. Of zag ik met dat boekje... Uh, dat je handtekeningen klopt, klopt. bij de illustraties? Of... Ja, er staan in het boekje een aantal plaatjes. En uh, dan is het de sport om die op te speuren en een handtekening van ze te vragen. Uh, zoals bijvoorbeeld roodkapje moet je zoeken. En Hansen Grietje moet je zoeken. En uh, kapitein Haak moet je zoeken. En er zit ook een prijsvraag in. Want uh, er zijn ook een aantal vragen worden er gesteld. Die kan je invullen en in de bak bij Hansen Grietje inleveren. En dan kan je ook nog een prijsje winnen. Het is nog een, een hele actie, want je moet het boekje helemaal uitpluizen. Ja. Je moet vragen beantwoorden. Ja, dus het is dus niet even komen, snel jolie bollebanen weer. We gaan weer naar huis. Gezellig blijven. En de Kerstman, die komt ook? De Kerstman is er ook, met zijn hele gezin. Die zit met op de terras. Gezin. Ja, de Kerstvrouw, een Kerstkind, een Kerstelf. Uh, allemaal, die zitten bij uh, XL. En wat zo leuk was, dat vorig jaar heel veel kinderen met de Kerstman op de foto zijn gegaan. Ja. Dus je mag even bij hem op schoot zitten, je mag hem uh, even wat vragen of vertellen. En dan op de foto en dan mag de volgende. Ja. Er gaat weer een hele rij staan, ik heb dat vorig jaar ook ja dat, <laughs> dat was uh, heel ja, gezellig. ja, dat is erg leuk. De winkels in het, in het centrum hè, waar, waar de Sprookjeswandeling een beetje omheen gaat, heb je daar alle, alle medewerking van? Van de meesten wel. Ja, en die, ja. die stellen een stukje terras beschikbaar. Ja, of, uh, ja en die doen ze mee een met een plekje. speciale actie. Die sponsoren ons met producten ja. en die werken erg goed mee. Ja, ja, dat is helemaal fijn. Wie ook zo goed meewerkt is de bushalte. Mag ik oh, daar ja. even ja, over ja, vertellen? Want uh, de, bus, uh, halte, de bushalte die uh, is helemaal omgetoverd tot een winterspaleis. En die doen mee met onze uh, uh, uh, activiteit. Ja. Daar wordt voorgelezen. Mol gaat daar voorlezen. Ook sprookjes uh, gaat ze daar doen. Uh, waaronder het sprookje van de prinses op de ert. Dus daar er zit daar ook een prinsesje op een heleboel matrassen. En Ada leest voor. Elk heel uur uh, is zij daar daarmee bezig. Dus om vijf uur, om zes uur, om zeven dus een, uur. Dus een, een levend uitgebeeld sprookje gaat dat, uh, Precies. gaat dat worden. Ja, erg leuk ook. Dan moet daar toch een ert onder. Ja, die is, er ook. die is er ook. Ja, en wij hebben verkeersregelaars daar staan, dus er kan ook veilig overgestoken worden naar de bushalte. Ja, want eigenlijk is dat dan de enige activiteit die uh, aan de overkant is? Ja, maar goed, bij de IJsbaan zijn ze natuurlijk ook op het plein. Dus dan is het een ja. klein stukje door naar de ja. bushalte. Ja. Maar ja, er is iemand die dat een beetje begeleidt, want Meerdere het, mensen. Blijft, het blijft aan verkeer gaan. Natuurlijk. Tuurlijk, ja. ja hoor. Ja, nee, maar ja. daarom zijn speciaal, er zijn nu dit jaar vier verkeersregelaars dus. Oké. Okay. Ook om het muziekpavillon goed af te sluiten. Ja. ja. Ja, ik blijf even met het boekje nog. Oh, dat boekje. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, je mag het wel hè? kopen. Ja. Nee, nou, dat was mijn vraag. Waar vanaf, kom je aan zo zo'n boekje? Vanaf maandag, afgelopen maandag was het verkrijgbaar bij Bruna. Ja. Dat zal nog zo zijn ja? tot volgende week. Ja, dat week. klopt. Het zijn is... er nog meerdere plekken? waar. Ja, het kost 3 euro dat boekje. En het is vanaf nu al bij Bruna te, verkopen, te verkrijgen. Uh, en op de dag zelf bij de Gelaarste Kat. De Gelaarste Kat verkoopt de boekjes. En zij huppelt rond op het Kerkplein. En die is te herkennen? Aan... Aan, Laza. Aan, Laza. Aan Laza. En een kattenoutfit. En een kattenoutfit. <laughs> en een staart. Maar ze is, is wel duidelijk herkenbaar, want ja. ik, kan me, ik kan me voorstellen dat een... een, een, een nee, uh, nee zij uh, valt goed op. Er, er komt bijvoorbeeld iemand uit, uh, uit een bugelotje of uit een pensioen. En die denkt, waar en is de denkt, gelaarste kat? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Nee, de gelaarste kat zal uh, tussen de hem en het kruidvat uh, heen en weer lopen. huppelen. Juist. Ja, ja. En dat nou drie euro, nou dat is echt geen geld. Nee, als je al die korting, als je al die korting bij elkaar hoort, over. Precies, ja. <laughs> ja. ja. Uh, ja. Jullie dan uh, wordt het eigenlijk een beetje uh, afgesloten. Ja, kwart voor acht. De kerk. In de kerk. Daar uh, willen we zoveel mogelijk mensen naartoe kerk. hebben. Je ja, hebt Kerk. En daar zullen de beatspopzingers uh, kinderkerstliedjes zingen. Okay. En er worden ook teksten uitgedeeld dat de kinderen ook gewoon zelf mee kunnen zingen. Dus echt Nederlandse kerstliedjes gaan ze zingen. Ze kunnen ook prachtig Engels en vierstemmig en dergelijke. Ja. Maar dit wordt echt. Nee, aangepast. het is een kinderfeest. Hè? Precies, het is een kinderfeest. Dus, uh, dus het alle Het zullen kinderkerstliedjes worden. Alle alles sprookjesfiguren die verzamelen zich uh, op de hoek bij het kruidvat. en duwen iedereen de kerk in. Ja, zo We zullen dat een, een drijfjacht uh, gaan doen. Ja, zo ja. Ja, ja, ja. Martine we hebben een heleboel dingen gehoord nu. Ja. Hebben jullie iets van een website of zo waar mensen nog na kunnen kijken? Wij hebben een eigen website, Sprookjeswandeling.nl, maar natuurlijk staan wij ook gewoon op de website van, van Zandvoort en het is Winterwonderlandzandvoort.nl.nl. Nog even naar jullie eigen website: dat is? Sprookjeswandeling.nl. Www.sprookjeswandeling.nl. Ja. En, en mocht, we hebben nog twee markkramen over, dus mochten mensen nog leuke kerstdingen hebben die ze ja. willen verkopen, kunnen ze zich daar ook uh, zich op melden. Bij jou? Bij mij of op de, op de, op de website. via de website? Ja, dat kan. Ja. Oké, okay, nou winkeliers die nog wat leuks uh, in de aanbieding hebben, uh, ja, wat zeker met kerstmis of particulieren wat met kerst te maken hebben. Precies, we hebben mensen die hele leuke kerstkaarten ja. maken, knutselen doen, uh, kom erop. Martine, hartstikke bedankt. Uh, veel succes met wat je vandaag allemaal nog moet doen. Want die <laughs> hebben een heel druk programma. Het en is en, uh, meer Reenje Rot dan. Ja, maar dat <laughs> ja, komt wel goed hoor. <laughs> okay. Yo, anders moesten je de hele dag op de bank gaan zitten. <laughs> ja, dat is ook niks. <laughs> dat is niks. Oké, okay. okay, bedankt u. en ik Dank zie je nog wel. En uh, ja, ben, gaan we gaan nog even een stukje muziek uh, draaien. Ja, helemaal goed. Rule the world. Take that. <muziek> een kleine verbouwing gedaan en uh, er zitten uh, vier mensen tegenover mij waarvan in het midden de twee belangrijkste en dat is Nikita en Mitchell. Ja. Welkom. Ja. Het wordt gelijk weer stil. Uh, ze glimmen een ja. beetje want ja. ze zien er keurig uit. We gaan het hebben over de dat portiek staat op. portier. Dat staat op een, een heus ja. legitimatiebewijs met een foto in een tasje, een pet op. En jullie zijn uh, deze week geïnstalleerd heb ik begrepen, 9 december. Hoe was dat? Ja. Leuk. Leuk. En hoe ging dat? Um, je moest op een, een. Je naam werd genoemd en, en dan moest je uh, op een stoel staan. Of je mocht gewoon uh, niet op een stoel staan, wat je zelf wou. En dan kreeg je diploma en een, en een bosbloemen. En dat was helemaal geweldig. Ik weet niet, ik was er niet bij geweest. Oh, was je er niet bij? Nee. Maar, je, maar je bent wel in dienst als portiek eh, portier. Nou, nou, ik vond dat heel leuk. Ja. Dan ga ik heel even naar uh, de, de grote mensen. Juri zit daarover, maar Juri van de Bogarde, uh, van de Stichting Kei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja. Um, wat is jullie idee achter de portiers? Ja, nou, wij vinden het sowieso heel erg leuk om met, uh, met, uh, met, met de jeugd iets te gaan doen uh, uh, in, ons, in, in, in de wijken waar wij bezit hebben. En in dit geval uh, hebben we het een beetje gepikt van onze grote broer de Kei in Amsterdam. Ja. Uh, daar liep al een politiek portiersproject. Waar het om gaat is dat de jeugd zich bewust wordt van hun eigen omgeving. En dat ze beseffen dat ze invloed hebben op hun eigen omgeving. En dat ze dus ook daardoor de leefbaarheid leuker, prettiger, schoner, veiliger kunnen maken. En uh, nou ja, goed, we hebben een, een, een groep van, uh, van kinderen van 8 tot 14 jaar. Ongeveer 14 kinderen, als ik het goed heb, uh, 13 kinderen 13. hebben we acht weken lang achter elkaar uh, elke donderdagmiddag opgeleid. Bij de politie en bij de brandweer? Ze zijn overal een beetje, ze zijn dus ook inderdaad in aanraking gekomen met alle voorzieningen zeg maar, die in de wijk te vinden zijn. Ze zijn aan het strandjutten geweest. Uh, als het goed is, komt in de toekomst nog een, een boswachtersverhaal. Want ik vind het gewoon belangrijk dat ze beseffen dat ze in een hele mooie omgeving wonen. En uh, dat er dus meer te halen valt dan alleen maar het stukje van, uh, van huis naar school en van school binnen ja. huis. Ze zitten in de portiek. En kunnen jullie ook direct iemand aanspreken. als je denkt: van nou, dat is niet netjes wat die meneer of mevrouw doet? Uh, um, ja. En ga je dat ook doen? I, dat zal ik wel <laughs> proberen. Ja, oké. Okay. Maar uh, uh, is dat ook een beetje de bedoeling van de portiers? Dat ze echt. ze gaan in hun leefomgeving op, ze, gaan, uh, ze zijn uh, overal geweest. Verwacht je ook. Die respons van jongens, je bent hier netjes bezig met je eigen politiek? Um, min of meer. Nee. Uh, wat we uh, vooral ook verwachten, is dat ze dus inderdaad die bewustwording krijgen. van, van, van uh, wat, wat er zeg maar, wel of niet zou kunnen in een gebouw of in een omgeving. Maar dat ze dat bijvoorbeeld ook uitstaan naar hun ouders. He, ze zien hun ouders ook dingen doen. Uh, ze nemen dingen van de opleiding van de portier, ze nemen ze mee naar huis. En dan zeggen ze van, goh, dit hebben we geleerd. En dan mm. hebben we geleerd dat dat wel kan en dat niet. Dus om, op die manier proberen we ook zo, uh, via de jeugd ook een soort van olieflek te, ja. te realiseren. Ik ga even naar een andere grote man. <laughs> um, het is een soort van gepikt uit Amsterdam, wordt er gezegd. Dus het Amsterdam draait dat project. Klopt. Bevalt dat? Absoluut. Ik, uh, ik had begrepen van een collega dat ze daarmee bezig waren. Nou, dat sprak me onwijs aan. Dus ja. ik, uh, ik heb een dag meegelopen in Amsterdam. Dat was in de Bijlmer. Ja, het was zo'n succes. Dus ik heb het uh, ja, hier al voorgesteld. Dus we waren hier ook meteen leider. Ja, wat, wat is de leeftijdsgroep in Amsterdam? Uh, tussen de 8 en de 12. Oké, okay, en, en uh, deze groep is ook tussen 8 en 12? Ja. Nee? Nou, dat wordt nergens. Mitchell zegt nee. 8 en 14 toch? Nee. Ja, dat is een nou ja, 8 en 14 is ook is er goed. Er is eentje bij, die 14 ja. is goed. Ook... Nou, dat is, toch helemaal geen, is ook nee, niet erg. Zeker nee, nee, nee. nog, daar ontlenen wij we ook wel wat ondersteuning bij. Hoor. Ja, Want tuurlijk. We willen volgend jaar nog een groep starten. En uh, met, met kinderen, ook ongeveer een stuk of 13, 14 kinderen. En het zou mooi zijn als, als, als in de toekomst, uh, we moeten even verder kijken hoe het precies verder gaat. Maar dat misschien de oudere kinderen, de jongere kinderen ook weer een beetje, een beetje en be, gaan, een gaan, beetje gaan helpen. Ja, ja. Ja, ja. Hey, jullie zijn uh, overal geweest, hè? Hoe was het bij de brandweer? Wat heb je gedaan? Um, we hebben de brandweerwagens gezien. Oh. En, um, en die vrachtwagens hebben we gezien wat er allemaal in zit. Heb je ook een stukje mogen rijden in zo'n grote auto? Nee. Nee, nog net niet. Nee. En daarna, zijn jullie zijn ook bij de politie geweest, heb ik begrepen? Ja. En daar is ook het een en ander uitgelegd wat er in de politiek uh, kan gebeuren of uh, wat er op straat is uh, allemaal? Ja. Hoe was dat op dat politiebureau? Ook leuk. Was het ook leuk? Ja. En is er nou in het hele traject ook iets geweest wat niet leuk was? Nee. Nee, alles was allemaal leuk. Ja. Hebben ze jullie ook verteld waar je op moet gaan letten? Eh, uh, ja. Ja, want je bent portier en je, je moet op iets letten. Uh, waar gaan jullie dan speciaal op letten? Um, dat we fel op gaan ruimen. En als we iemand uh, bijvoorbeeld een blikje op straat zien gooien, dat we dat dan opruimen en um, als het nog kan aanspreken. Dus niet alleen zelf opruimen, maar ook anderen laten uh, opruimen? Ja. En het leuke is om te melden, anderen bijvoorbeeld, uh, is, in, in, is volgend jaar ook de burgemeester. Die heeft toegezegd... Die, ja, die wilde graag een pet op, zei hij in ieder geval. De eerste opleider. En, nou ja, ja nou, ik denk dat de burgemeester al heel veel weet hoor. Wat wel en niet zou... Dus ze en doen zit wat hè? Dat, ja, en daarom komt hij het ook doen bij Oké, dat is ja, goed. 20 januari gaan alle kinderen van de politiek uh, zijn bij hem uitgenodigd. Ja. Krijgen een grote taart en dan gaan ze onder het genot van die taart gaan ze hij vraagt dan de burgemeester van, god, wat doet u nou eigenlijk en wat vindt u nou belangrijk? Ja. En daarnaast heeft de burgemeester beloofd om volgend jaar een middag mee te lopen... om inderdaad in de, iets in de van wijd. papier te prikken ja. of, of mensen uh, uh, ja, aan te spreken. Je hebt het over uh, papier prikken en acties. Gaan jullie met de groep dat soort acties ook gericht doen? Dat je inderdaad met, met z'n tienen iets gaat doen? Ja. Want we pakken nu even uh, die twee straten aan en uh, dan gaan we eens met de mensen praten... en we ruimen de zooi op bijvoorbeeld. Ja. ja, Marcel, jij bent wijkmeester. Wat is jouw rol hierin? Uh, ik begeleid die, uh, die kinderen eigenlijk uh, een beetje in de wijk. Dus uh, we gaan dus inderdaad uh, gerichte acties uh, houden rondom de complexen. Mm -hmm. En in de hoop dat de mensen zien, de bewoners zien van uh, waar, waar we mee bezig zijn. Een soort bewustwording. Precies. Ja, okay. En ja, het doel is eigenlijk om, om, om die mensen erbij te gaan betrekken. Ja. Ja, uh, zien is doen in dit geval. Hè. En dat, ik denk dat jullie daar het goede voorbeeld uh, voor gaan worden. Um, deze groep, die zit in Noord. Ga je ook een groep oprichten in het centrum? Want in het centrum heb je natuurlijk ook bezit. Klopt, klopt. Wij zijn in Noord begonnen eigenlijk om twee redenen. In Noord draaide al een soort van kindergroep bij het pluspunt. En het pluspunt is voor ons in Noord natuurlijk ook een soort van samenwerkings gebeuren Waarbij verschillende partijen aanwezig zijn. En waarbij we dus ook meteen hebben kunnen gebruikmaken van, uh, van, van de ruimte al daar. Dus we hadden en de ruimte uh, uh, uh, uh, en de kinderen uh, uh, waren er eigenlijk al. Dus het was voor ons al heel snel mogelijk om het project te starten. En we willen zeker gaan kijken of we volgend, uh, uh, volgend jaar. En dan hopen we in het tweede kwartaal te starten met de tweede groep. Mm -hmm. ...of we wat kinderen uit het centrum kunnen, kunnen, kunnen motiveren... ...en of we kunnen kijken of er hier misschien nog ergens een plek is in het centrum... ...waar we van waaruit we kunnen gaan opereren, zeg maar... ...waar van waar, waaruit we het project kunnen starten. Ja, misschien vanuit het nieuwe LDC-stuk, uh, daar komt ook een stukje uh, cultureel in. Misschien dat je die zaal ook wat, uh, wat kan gebruiken. Nou, je daarvoor. geeft een hele goede tip. Ja, ja, ja, nou, ja. Het, het wordt volop gebouwd in die, uh, in die regio, ja. dus ik zou ja. eens kijken. Ja. We gaan weer naar jullie. Uh, wat is de eerste actie die je gaat doen? Met, met de, met de keizamen. Wat gaan jullie doen binnenkort? Um, naar de burgemeester. Taart eten. <laughs> Dat is heel belangrijk. <laughs> en, en daarna, nou, anders weet Juri het misschien wel. In samenwerking met Mitchell. En Nikita, weet jij wat je gaat doen? Nou, we gaan op papier prikken. We willen nog voordat we naar de burgemeester gaan, we willen nog een actie uh, doen. We willen een actie doen. Dus. Uh, ja, we hebben nu even uh, we hebben negen weken lang achter elkaar. Elke week zijn ze bij elkaar gekomen. Uh, nu zit je ook met, uh, met uh, vakantieperiode. Ja. Dus we de schoolvakantie vijf... komt eraan, hè? dus volgende week begint het al. Klopt. Dus we hebben gezegd, ja. in ieder geval na de feestdagen dan, uh, komen we bij elkaar. Ja, oké. Okay. Dus, uh... dus jullie hebben even rust. Ja. En dan, ga je nog, ga je nog weg in de vakantie? Mm, ja. ja. gaat wel weg, dus dan wordt de buurt even in, in de steek gelaten? Nee, <laughs> maar ja, maar Maar er zijn nog meer die, die dan wel even de wijk uh, bekijken en de portieken, dus het blijft wel uh, goed. In januari komen jullie bij elkaar en dan worden dus de acties uh, op touw gezet. Ja. Ga je met de groep elke veertien elke dagen wat doen? Ja, dat is wel de bedoeling dat we dus elke veertien dagen uh, bij elkaar komen. En dan een projectje uh, aanpakken? Ja, Jullie zei ik, uh, zei net al, we willen met, uh, met de willen we nog uh, op pad. Ja. Er zijn al uh, contacten met de boswachter geweest erover, dus... Uh... Nou, zeker in het, in het noord, als je drie stappen achter de Keeselstraat staat in een prachtig natuurgebied. Absoluut. Uh, ik heb een betekening van het ecoduct gezien, er komen nog net ook als het doorgaat. Dus dus ze, stappen... al ja, ja, ze zijn er al hoor Ben, ze lopen er ja, al. Ja, ze lopen ook in het centrum ja. wat dat betreft. Ja. Nee, maar het natuurgebied, en dat is zeker voor, uh, voor de jeugd, is heel belangrijk, want het is gewoon een heel mooi stuk. Ja. We kijken allemaal naar de, naar de zee, maar we vergeten dat er om ons heen een heel stuk mooi bos is. Nou, dat doen. is ook exact de bedoeling, uh, dat, dat ze daar, dus gewoon sowieso echt bewust worden van hun omgeving. Want ze leeft eigenlijk in een prachtige omgeving. Uh, en van de week bij de huldiging noem ik al een voorbeeld van... Goh, wat betekent nou als je hier een, een papiertje op de straat gooit... die met de wind dus wel het bos in kan komen... waardoor dieren weliswaar ja. uh, wel misschien wel ziek kunnen worden als ze dat weer opeten. Nou, en en zo'n trajectje van denken, uh, die, kant uh, die, die kant willen we graag op. En, en hetzelfde geldt niet alleen voor vuil, maar ook voor veilig. Uh, dat je dat je gewoon met elkaar een veilig omgeving probeert te maken. En, en, en uh, vooral ook leuk. Leuk. Na de installatie gingen jullie vol trots naar huis. En je hebt een prachtige uh, legitimatiebewijs en een mooie pet. Praat je ook met je vriendjes erover? Van uh, Jongens, zullen we dat ook gaan doen? Met z'n allen? Zijn je vriendjes, uh, vinden ze het leuk? Ja. Ik uh, zag het wel eens tegen Chelsea of ja? tegen Alicia. En wat, wat, wat vonden ze ervan? Goh, eigenlijk wil ik het ook. Ja. Ze wilden ja? ook uh, eerst wel meedoen, maar... En die... Je we, is die groep gesloten of uh, kan je uitbreiden? Nou ja, volgend jaar uh, gaan we dus met een tweede, met een tweede groep starten. Groep naast je? deze groep. En met deze groep willen we gewoon uh, okay. doorgaan. En we zullen even kijken nog van, goh, uh, tot wanneer blijven we met deze groep doorgaan. Wanneer uh, zouden we het zelf kunnen oppakken... Hmm. Ja, we hebben natuurlijk wel een beperkt uh, uh, aantal mensen die dat kunnen begeleiden. Ja, we hebben wel wat vrijwilligers gelukkig ook uh, meelopen. Uh, twee, ik geloof, twee van de, van de moeders en dan soms ook de vader, uh, die dan af en toe eens uh, meehelpt. Uh, dat hebben we ook hard nodig. Uh, ja, uh, ik, het is niet oneindig, dat zal ik wel vertellen. Ja, ja. Maar we gaan eerst met twee, twee groepen lopen. Ja. Dan hebben we, om de week hebben we dus gewoon een groep lopen hmm. straks. En ik denk dat dat voorlopig wel even, even genoeg is. En het zou mooi zijn. Als we uh, uh, volgend jaar, uh, voor de, als, als na evaluatie blijkt dat het allemaal leuk en goed gelopen is, dat we het kunnen meepakken in het project of in het, in het programma van ook Zandvoort. Ja. En dus ook in het budget. En dat niet alleen de kei, uh, zeg maar, de, die dan nu de trek en de initiatief mm -hmm. nemen. maar we willen het graag een project van, de, van, van Zandvoort of de buurt laten worden. En dat we zo met alle partijen en een kleine bijdrage, uh, zowel qua, uh, qua uh, middelen en mensen, ja. uh, maar ook qua financiën natuurlijk. Uh, uh, um, ja dat gaat dan onder ook zand wordt vallen en dat ja dat zou ik wel een mooi. Pluspunt, ja, dat zou, ja dat zou dat ik wel heel mooi zijn als, als, als dat wordt geadopteerd zeg maar door, uh, door de gemeenschap dit project ja. en uh, ja er horen ook scholen bij en ja. inderdaad is dus ook die brandwinnen, politie en noem dan maar op ja. we gaan nog heel even terug en daarna moeten we afbreken want het wordt een beetje tijd hoe lang ga je dat doen De portier, oh. hoe lang um. Heel lang zo te zien. Ik denk toch. Ja, en denk je ook dat het leuk is als je uh, straks een jaar of 16, 17 bent om dan met, met de jongere kinderen uh, dit, dit door te zetten? Dat jij gaat vertellen hoe het, uh, hoe het in elkaar zit? Het lijkt, me wel, het lijkt me wel leuk. Ja. En jij? Het lijkt me ook wel leuk. Nou, hier zitten dus uh, twee uh, toekomstige medewerkers van je ja, die. Zegt het voort, <laughs> zeg het voort. He. Ja hoort, zeg het voort, zeg het ja. voort. Uh, nou, ik wens jullie heel veel uh, plezier in de wijk. Ik hoop dat jullie uh, leuke dingen tegenkomen. En uh, natuurlijk nog een keer met de Boswachter gaan lopen. Ja, de, als dat, is dat Gerard Scholte? Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk is dat Gerard uh, wel de uh, Nee, niet. Uh. Nee. Nou, misschien kunnen we die nog, want we hebben toch wel wat, wat moeizaam contact met de borstwachterij. Uh, maar dat is dan vooral vanuit Staatsbosbeheer denk ik. Hè? Heb je contact gezocht? Nee, of PWN. Maar als u nog een boswachter, alle boswachters zijn welkom. Ja, maar uh, dat is uh, waternet. Hè? Dat is, we, we komen daar zelf even op terug. Okay. Ja. Eerst even een klein stukje muziek.